Marielle Hageman met het NOS-journaal. Turkije heeft vijf Nederlanders opgepakt die de grens met Syrië wilden oversteken. Turkse media berichten dat ze gisteren vlakbij de grens in de provincie Hatay werden aangehouden. Over de vijf Nederlanders zijn verder nog geen details bekend. Zo is het onduidelijk of het jihadisten zijn. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Openbaar Ministerie kunnen het bericht niet bevestigen. Vervoerders van levensgevaarlijke stoffen melden ernstige incidenten lang niet altijd, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten doen. Dat blijkt de documenten die Nu.nl heeft opgevraagd bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Uit de memo van de inspectie blijkt dat incidenten soms worden verzwegen om een boete te ontlopen. De inspecteurs geven een proces verbaal als blijkt dat een bedrijf een lekkage heeft verzwegen, schrijft de site. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie hoe hoog de straf uitvalt. In de Tunesische hoofdstad Tunis is een herdenkingsmars gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op het Bardo-museum. Tienduizenden mensen liepen mee in een tocht van het parlementsgebouw in Tunis naar het museum. Onder andere de Franse president Hollande en de Italiaanse premier Renzi liepen mee. Namens Nederland was minister Koenders van Buitenlandse Zaken erbij. De slachtoffers van de vliegtuigcrash in Frankrijk wisten al aan het begin van de minutenlange duikvlucht dat het misging. Ze begonnen acht minuten voor de crash te schreeuwen, zegt de Duitse krant Beeld, die transcripties van de cockpitgesprekken in handen heeft. Eerder zei de Franse Justitie dat de passagiers het pas vlak voor de crash door hadden. De gezagvoerder had na vertrek uit Barcelona gezegd dat hij geen tijd had om op de luchthaven naar de wc te gaan. Daarop zou de co hebben gezegd dat hij wel in het vliegtuig kon gaan en dat hij het over zou nemen. Het weer, regen en aan de kust een stormachtige wind. Ook vanavond buien met kans op zware windstoten. Morgen geregeld zon, maar ook weer kans op een bui. Het waait dan stevig temperatuur rond een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... bij Muiden 4 kilometer...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 met met met u. U. zandvoort op zondag Weer dit weekend, hè? Bleh. Echt helemaal niks aan. Yo, de skipperwijs is standing outside in the rain. Het de derde helaasde uur van Zandvoort op zondag. Het weekend van uh, de omloop van Zandvoort en de circuitrun... die uh, vandaag plaatsvindt, Albert-Jan. Ja, die zijn nog uh, volop bezig. Maar ik zit al te kijken op de uitslag van de 12 kilometer mannen, senioren. Maar die staat nog niet op de website. Maar zodra die erop staat, zal ik u de uitslag mededelen... Uh, en met de mededeling dat uh, de wielerklassieker Gent-Wavelgem uh, momenteel uh, in de stromende regen wordt verreden. En uh, kan ik u meedelen dat Chalingi uh, op een gegeven moment een voorsprong had van ruim één minuut op het peloton. Maar hij is zojuist weer ingelopen met nog 70 kilometer te gaan. Dus het peloton is weer bij elkaar. Wat gaan we het uh, tweede uur doen? Kwart over vier hebben we Pit Report. Gaan we vooruit kijken naar de paas races komend weekend op het circuitpark Zandvoort. Op half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Sophie. En het gedicht van de week om kwart voor vijf. Het is een tranentrekker van het eerste uur. Ik mis je. Dus dat we liefhebbers van het gedicht van de week... dat allemaal om kwart voor vijf. Verder wellicht nog wat Zandvoort nieuws in het kort. Dus genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM... met het programma Zandvoort op zondag. Helemaal goed. En uh, ja, welkom <laughs> allemaal. Hier is Brunner Mars.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 de uitslag is bekend van de achtste Runners World Sanford circuitrun, Albert-Jan. Klopt, Basjer, Abdi en Marije Te Aar winnen een stormachtige editie. 13.000, u hoort het goed, 13.000 hardlopers... trotseerden vandaag de regen en wind tijdens de achtste Runners World Zandvoort circuitrun. De lente deed zijn naam geen eer aan... maar dat zorgde wel voor extra voldoening bij de vele hardlopers. Basjer Abdi was vandaag de sterkste tijdens de 12 kilometer en werd als eerste afgevlacht door de Grid Girls na 37,12 minuten. Maar rijen te, te ra uh, was het rapst bij de vrouwen. Ze legden het afwisselende parcours wat over het circuit strand en door het centrum van Zandvoort gaat af in 43,57 minuten. Door de zware omstandigheden bleef een snelle tijd uiteraard uit. Het startschot van deze barre hardloopwedstrijd klonk voor, uh, om 1 uur. Lisbeth Schallik, wethouder van en eerste lokale burgemeester van Zandvoort... schoot de deelnemers aan de hoofdafstand van de 12 kilometer weg. Abdi, die deze wedstrijd al in 2011 won, legde direct zijn stempel op de wedstrijd. Samen met de Keniaan Alves Lagat, de Belg Kiet de Hond... en Stan Niesten en Michel Butter vormden zij de kopgroep. Het was afzien, was de eerste zin van Abdi, maar wel leuk. De cross-specialist kon zijn ervaring goed gebruiken op het strand... Wat was het strand zwaar? Het leek, wel, het leek net een cross, concludeerde de winnaar. Ik liep met korte passen, terwijl Alvers Lagat het zwaar had met zijn lange pas. Lagat, die vorige week de fanloop won in een nieuw record van 1 uur en 33 seconden... ging naar het strand in de aanval, maar de Keniaan had duidelijk zijn kruid verschoten op het strand. Abdi ging er de laatste drie kilometers overheen en had uiteindelijk een voorsprong van 18 seconden. Volgend jaar kom ik terug om het parcoursakkoord te verbreken... al dus de enthousiaste Abdi. De 18-jarige Stan Niesten gooide hoge ogen... door als eerste Nederlander te finishen in 38.14. Het jonge talent werd vorige maand in Schorel bij de junioren... al Nederlands kampioen op de 10 kilometer. En ook indoor pakte hij twee titels. In de laatste anderhalve kilometer had Niesten meer snelheid... dan marathonloper Butter. De TDR-atleet werd vijfde 38, 25 en gebruikte Zandvoort als stimulatietraining voor de marathon. Ik heb voor de wedstrijd 25 kilometer gelopen. Na vijf minuten rust ben ik gestart. Hij roemde de variatie van het parcours. Het is een mooi evenement. Het is leuk om een training op deze manier met het publiek af te sluiten. Marije Terra won haar eerste wegwedstrijd. Haar baanervaring kon ze goed gebruiken tijdens de vele bochten op het circuit. Of ze het te zwaar had? Eigenlijk niet. Ik houd van afwisseling en zat goed in mijn ritme. Het hielp me dat ik uh, me op diverse punten kon richten. Het dorp was erg leuk omdat er veel publiek was. De Keniaan Alishen Chipleting had het zwaar op het strand en miste daardoor de aansluiting. Ze finishte na 44,37 minuten. Inge de Jong werd knap derde met 44,46. Voor uh, het uh, aan het evenement verbonden goede doel, stichting Mela stonden vandaag, meer dan, vandaag maar liefst 10 teams... met een recordaantal van 100 personen aan de start van de 12 kilometer. Hierin liepen enkele prominenten mee... zoals de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer. Het totale bedrag wat er bij de Runners World... De Zandvoortse kieren voor Stichting Melanoom bijeen is gebracht... wordt op 13 april tijdens een speciale avond bekendgemaakt. Vondswerving voor het goede doel is een samenwerking... tussen Le Champion en de Rotary Zandvoort. Beide partijen danken alle deelnemers van jong tot oud... Voor hun bijdrage via de vrijwillige bijdrage en de parkeergelden. De Runners World Zandvoort Circuit tot slot, maakt samen met de wandeltocht... 30 van Zandvoort, de Strandrace Zandvoort, Katwijk Zandvoort en de Omloop van Zandvoort deel uit van het Zandvoort Weekend van de organisatie Le Champion. En waarvan hulde? Tot zover het nieuws over de circuitrun, Gaan we nog even naar de ABN Amro? Want de top van de ABN Amro Bank ziet af van de loonsverhoging. Ze zouden 100.000 euro erbij krijgen. Nou, we zijn uiteindelijk toch voor bedankt. Niet zomaar, hè? er was heel veel protest tegen. Klopt. Nou, bij deze, dat nieuws. Ook weer gemeld bij op Zondag. Weer tijd voor muziek. Hier is Santana en Sis Nater. Lekker herrie je hoorde Santana en She's Not There Dit is 25 jaar, ZFM En hier is Tromae en Formidable Formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidable Formidable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 Maar voor mensen als ik, ik had nog iets aan te doen. M'n hier, j'étais formidable. Ja, dat, dat, dat krijg je ervan, hè? Het systeem is helemaal van slag af, eh, Albert Jan. Ja, hè? Hoeft het in godsnaam mogelijk? Ja, geen idee, geen idee, geen idee. Maar we draaien gewoon nog even een ander plaatje dan. Never made as wise man.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 Af en toe zijn er toch rare dingen, hè, die computers. Ze doen maar gewoon hun eigen gang. Ja. Maar goed, de systemen zijn weer uh, gereset. Je hadden de single van Nickelback en How You Remind Me. En daarmee is het al vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. Het dier van de week is Sophie. Zofie is een vrolijke hond van slechts één jaar jong. Ze is oorspronkelijk samen met een aantal andere honden uit Roemenië gekomen... en eenmaal in Nederland herplaatst. Helaas ging dat niet goed...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 omdat Sofie in haar vorige omgeving toch wat fel gedrag heeft laten zien... wordt ze alleen bij mensen met ervaring met honden geplaatst... en niet in een druk gezin. En uh, als u die foto ziet, dan zult u ongetwijfeld vallen voor, voor dit mooie koppie. En waar verblijft Sofie momenteel? Sofie verblijft momenteel in het dierenthuis... Kennenbeland, Keesopstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Geopend van 11 tot 4 uur op de maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl. Want ook Sophie verdient een thuis. Ja, zo is het. Ik ben, ik ben het er helemaal mee eens. En uh, ja, Sophie, hè. Zij droeg ranja met een rietje, neem Sophie zij was onlangs als het gras, als een bodem aan een Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat Cupido wel weet, dat ze mij meteen iets deed. Meteen iets deed. Ja, ik denk, uh, laten we even een uh, toepasselijk uh, plaatje <lacht> erbij uh, uitzoeken. Nou, Sofietje, het dier van de week, dus... Here is Curiosity Kelter Cats in Down to Earth. en de stolen den... ZFM Race Radio Pit Report, Pit Report Ja, we gaan het nog even hebben over de paasraces, want volgende week dan is het weer zover, Albert uh, John Ja, en wel op 4 en op 6 april De paasraces staan bol van spanning en spektakel op het circuitpark Zandvoort beleef de start van het nationale raceseizoen en geniet van de strijd om elke centimeter van het beroemde asfalt van ons circuit. Tijdens de paasraces krijgt het publiek een interessante mix van nationale en internationale race voorgeschoteld. Zo zullen de Formido Swift Cup en de Burando Production Open twee races rijden... terwijl ook de Internationale Supercar Challenge met drie goed gevulde startvelden in actie komt. Voeg daarbij de seizoenspremières van de formule Renault 1.6... Northern European Cup en het nieuwe Renault Clio Cup Benelux. Dat allemaal op 4 en 6 april. Voor het programma kunt u kijken op www.cpz.nl. Maar het begint eigenlijk al donderdag... Uh, op het circuit met de, de vrije trainingen. Gevolgd door uh, de vrijdag 3 april. Ook uh, free practice van de Supercar Challenge Cup. En de Clio Cup en uh, nog uh, veel. En de Supercar Challenge. En dan uh, zaterdag barst het geweld los. Op s morgens om half negen. En dat loopt helemaal door tot tien over vier. Met de diverse races. En natuurlijk op maandag. Want zondag is dan een rustdag. En op maandag 6 april wordt er weer om tien uur gestart. En loopt het ook weer door tot een uur of vijf. Dus racegeweld op het circuitpark Zandvoort 4 en 6 april. En zo meteen krijg je het gedicht van de dag. Maar hier is Madonna, hier is Dress You Up. Was Madonna en dress you up en daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. De nacht kleurt grijs, de dag breekt aan, de wind die waait, ik hoor jouw naam en langzaam kom ik bij, ik mis jou. Mis jij mij? Het daglicht schreeuwt, ik ben verdoofd. Een wervelstorm raast door mijn hoofd. Toch is het stil naast mij. Ik mis jou. Mis jij mij? Ik weet niet wat ik zeg, ik weet niet wat ik doe. Ik weet niet welke weg, en ik weet zeker niet naartoe. Ik mis jou. Mis jij mij? Ik zie jou in een droom voor mij. Er staat een ander aan jouw zij. En langzaam, langzaam breekt het beeld in mij. Ik mis jou. Mis jij mij? Een nieuwe dag en alles verstort. Ik lig en wacht. Tot niemand komt. Ik wacht. Tot niemand komt. Ik mis jou. Mis jij mij? En ik weet niet wat ik zeg. En ik weet niet wat ik doe. Ik weet niet welke weg. En ik weet zeker niet waar naartoe. Ik mis jou. Je moest eens weten hoe. Ik die nog steeds van jou hou. Weer een gevoelig gedicht van de dag bij CFM. Ik mis jou. Mis jij mij? En van, uh, ja, van dat gedicht gaan we over naar uh, deze plaats van Bill Medley en Jennifer Warnes. No, never like this before. Yes, I swear. It's a En So long now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now we're passionate in our eyes. There's no way we, we could disguise a secret me. So we take each other's hand 'cause we see you understand the age I never felt this way before. Never felt Yes, this I swear way. it's the truth and I hope. it. Nou, dat gevoelige gedicht van de dag, hoorde je deze van Bill Medley en Jennifer Warns. I've had the time of my life. Ja, we gaan nog even naar het wielrennen. Ja, want we gaan de finish niet meer meemaken, want ze moeten nog ruim 40 kilometer voor de bocht. En dan hebben we het natuurlijk over Gent, Wavol gem. en momenteel met de Belg J. Roelands op kop. Gevolgd door een kleine kopgroep van uh, ongeveer 2 minuten achterstand. En het grote peloton op ruim 5 minuten achterstand met nog een kleine 40 kilometer te gaan. Dat wat betreft het wielrennen. We gaan naar de tv, want CFM is ook op tv te ontvangen. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. En hier is Narada Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. Day, Jan. Geweldig. Branden. Geweldig. De 30 van Sanford gisteren vandaag de omlaap van Sanford in de 6e editie was het van uh, Cigli Run. Ik dacht de 5. Nee, nee, 6e. Ja, de 6e, de 6. De achtstal weer. De achttal. Ja, ja, de tijd vliegt vliegt voor erbij. Nog even over de omloop van Zofvoort. 4.000 euro opgehaald voor het Goede Doel Stichting ALS. Helemaal, helemaal, helemaal goed. Helemaal goed. De deelnemers mochten hun eigen gra bij de inschrijving zelf bepalen of ze een donatie wilden doen. En dat is natuurlijk massaal gehoor aangegeven. Waarvan hulde. Gelukkig wel. Nou, een mooi weekend, Gats. Wij ja. van CFM waren erbij. Volgend jaar alleen nog even een zonnetje. Dat iedereen gezellig buiten op het terras kan gaan zitten. En uh, maar in ieder geval, de aan de organisatie kan het niet liggen. Want de champion, alle reacties die wij kregen over de organisatie. Ook de vrijwilligers die, uh, die al de wegwijzeringen allemaal deden. Dus uh, nee, het was weer een uh, super geslaagd weekend voor Zandvoort. Pitje af. Promotie. Zo is dat. Nou, volgende week dan, uh, zijn wij er weer op de zaterdag. Jazeker. Tussen twee en vijf. Ja, en uh, dan uh, is het het paasweekend natuurlijk. En dan uh, de paasraces, uh, die gaan we natuurlijk ook verslaan. En uh, vergeet niet om uh, aanstaande woensdag tussen 2 en 5 te luisteren en dan wel even naar café 4 te gaan. Want daar uh, uh, is Ruud Janssen uh, live aanwezig om het heugelijke feit te vieren dat de Vinieljaren vijf jaar bestaan. Dus neemt u Viniel mee, dan gaat uh, Ruud dat voor u draaien. Aanstaande woensdag tussen 2 en 5. Wij zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag, doei, doei tot volgende keer. Some things in love